Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een groot deel van het losgeld teruggevonden... dat was betaald na de grote cyberaanval op oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Het bedrijf werd vorige maand gehackt door een hackersgroep uit Oost-Europa. Daardoor vielen systemen uit en kwamen in verschillende Amerikaanse staten... de helft van de pompstations zonder brandstof te zitten. Van de 75 bitcoin die is betaald aan losgeld is 63,7 teruggehaald doordat de FBI toegang kreeg tot een digitale portemonnee. Het losgeld is door de daling van de bitcoin wel van zo'n 4 miljoen euro met ongeveer de helft in waarde verminderd. De voormalig coördinator van het landenconsortium consortium hulpmiddelen, Rob van der Kolk, zegt dat de mondkapjesdeal met Siebert van Liende en zijn partners helemaal niet nodig was. Er waren op dat moment genoeg hulpgoederen geleverd, zei hij in het NOS-radioprogramma met het Oog op Morgen. Het ministerie van Volksgezondheid, dat het consortium had opgericht, drong er volgens Van der Kolk toch op aan. Volgens hem gebeurde dat onder druk van de media. Van de kolk zei verder dat Van Lienen onbetrouwbaar was, omdat hij loog over het ondertekenen van een convenant. waarin stond dat zonder winstoogmerk gewerkt zou worden. Ook wisten Van Lienen en zijn partners, volgens Van de kolk. toen ze rondliepen bij het consortium. wat het maximumtarief was voor de mondkapjes en gingen ze daar met hun prijs net iets boven zitten. De politie heeft maandenlang in veel landen criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Dat gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercoveragenten, de Telegraaf. De criminelen dachten dat ze versleutelde berichten naar elkaar konden sturen, maar de politie kon meelezen. Ook kon de politie de locatie van de telefoons volgen en stemvervormers op afstand uitzetten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland.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 van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM When you don't realize you're in the moment until it's a memory. Remember. Waar, want de zon schijnt, dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even gelukt.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 ik ben de weg die je wijzen zou. Als de moed verdwijnt, dan raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier, ben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 bent heel dichtbij Vertrouw maar op jezelf op dit moment jij bent zo versterken dan je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 I'm